Goedemiddag, ik ben Dielke Teertstra, dit is het nieuws van NOS op 3. We moeten nog even wachten op de coronapersconferentie van premier Rutte. Die zou rond deze tijd zijn, maar dat wordt waarschijnlijk over een uurtje, zegt verslaggever Lars Geerts. De reden dat het wordt uitgesteld, dat, is, uh, uh, dat weten we niet, moet ik zeggen. Maar je kunt je zo voorstellen dat nu het kabinet demissionair is. Ze zich uh, uh, moeten verzekeren van steun in de Kamer voor de maatregelen die ze willen nemen. Een van de nieuwe maatregelen zou een avondklok kunnen zijn. Als die er komt, moet iedereen binnen zijn van half negen s avonds tot half vijf s ochtends. En dat gaat dan op vrijdag in. Het is nog niet helemaal afgedikt. Rond twee uur weten we waarschijnlijk meer. Ander nieuws dan. De politie heeft vanochtend in Eindhoven iemand neergeschoten. Een buurtbewoner zegt tegen Omroep Brabant dat de man probeerde in te breken. Toen agent hem wilde arresteren, zou hij met een mes hebben gezwaaid, waarna de politie schoot. Straks om 6 uur onze tijd wordt Joe Biden beëdigd als president van de VS. Het wordt een andere inauguratie dan normaal... Want de beveiliging is na de bestorming van het Capitool flink opgevoerd. En door corona is er ook geen publiek, zegt correspondent Lucas Waagmeester. Op de plek waar normaal honderdduizenden mensen staan om, om de nieuwe president toe te juichen, op de National Mall, uh, daar zijn nu 200.000 vlaggetjes in de grond gestoken om dat publiek te symboliseren. Dus en, dat is natuurlijk een beetje schraal wel. Er is na afloop nog wel een klein feestje. Na de inauguratie zijn er nog allemaal optredens die online en op tv te volgen zijn. Van onder meer Lady Gaga en Jennifer Lopez. Het zal niet echt een enorme verrassing zijn... maar Netflix is een van de grote winnaars van 2020. Tijdens de lockdown zaten veel mensen hun uurtjes op de bank weg te bingen... met onder meer The Crown en de Franse serie Lupin. Het afgelopen jaar kwamen er 37 miljoen abonnees bij. In totaal zijn er nu wereldwijd 200 miljoen gebruikers. De politie in Italië heeft een schilderij teruggevonden... waarvan niet eens duidelijk was dat het is gepikt. Het doek hing in een museum dat door de coronacrisis al maanden dicht is. Daardoor was niemand opgevallen dat het was gestolen... De politie kwam meteen tegen bij een inval in een appartement. De bewoner is opgepakt. Het weer, het waait flink. Het is bewolkt en soms regent het een beetje. In het zuiden kan vanmiddag nog een waterig zonnetje te zien zijn. Het is 9 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Een te hoge vrachtwagen op de A10 Koenplein... richting Watergasmeer bij de Zeeburger Tunnel. De tunnel is dicht. Vanaf de afgezet van Holendam, Tot zover de verkeersinformatie.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 Maak je in ons casino aan de bingo, roulette, poker en blackjack tafels. Circus Zandvoort. Kom eens langs, de entree is gratis. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. Met nu ZFM Luncht. answer yeah, so. I'm losing it. you <laughs> Don't you light please tell me what i have done to earn this gun shot me for my heartbeat bleeding from my nose pools, i suppose i'm still standing the fact that she is real hurts but doesn't kill i'm ready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 Drive alone past your street Listen. there is someone here inside someone i thought had died so